Misschien ken je me nog niet. Maar de kans is groot dat we elkaar gaan ontmoeten. Het is misschien op een keerpunt in je leven. Een moment waarop je kwetsbaar bent. Onzeker, boos, bang of juist strijdbaar. Het zal gaan om een scheiding of een ruzie met je buren. Het kan gaan om je werk, je gezondheid, je onschuld... Of misschien om iets nog veel groters. En als dat moment komt, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid. Want ik weet hoeveel invloed mijn beslissing op jouw leven heeft. Daarom ben ik onpartijdig en onafhankelijk. Ik ben deskundig, standvastig en betrokken bij hen die voor mij staan. Mijn oordeel kan hard zijn als dat rechtvaardig is. Maak geen onderscheid in wie er voor mij staat. Want ik ben een rechter voor iedereen. U luisterde naar het geluid uit een, promovideo, door de rechtspraak uit 2022. Zeer vele, burgers worden in deze maatschappij gedupeerd doordat medewerkers van instanties zoals de rechterlijke macht, jeugdzorg, de raad voor de kinderbescherming, het advies en meldpunt kindermishandeling, medewerkers van bijvoorbeeld woningcoöperaties, of andere ambtenaren of machthebbers waar je als burger mee in conflict kan komen, ongemotiveerd, inhoudelijk niet wensen in te gaan op brieven of verweerschriften van burgers, die zich willen verdedigen tegen kwalijke maatregelen, zoals het onterecht uit huis plaatsen van kinderen. De burger heeft geen, enkel, recht om zich te verdedigen tegen onterechte laster en maatregelen van dit soort instanties dat wij hier in Nederland niet langer meer in een rechtsstaat leven. Deze machthebbers kunnen dus ongestraft lasteren, mijn plegen, bewijzen negeren, tegenargumenten negeren, verweerschriften negeren, Dreigen en intimideren etc. Zij kunnen op geen enkele wijze ter verantwoording worden geroepen en kunnen schaamteloos en ongestraft deze misdaden continueren. Burgers worden. Indien ze zich verweren tegen absurde beschuldigingen en rapporten van machthebbers. Ook massaal afgescheept. Willens en wetens worden, de feiten verdraaid en feiten en bewijzen worden genegeerd. Honderdduizenden burgers zijn jaarlijks het slachtoffer van op duizenden verschillende manieren en honderden burgers plegen per jaar zelfmoord omdat ze door deze redeloze machthebbers zodanig zijn gedupeerd dat ze geen kant meer uit kunnen en volledig failliet zijn gegaan. Dat al deze organisaties een welhaast onbeperkte macht hebben en al hun waanzinnige en absurde plannen via intimidatie, valsheid in geschriften, leugens, bedrog, oplichting, mijnheid, laster, bedreigingen, manipulatie en dergelijke, bij de rechtbank kunnen afdwingen, en dat de burger, volkomen, machteloos staat tegenover deze overmacht van redeloos staatsgeweld. De rechtbank doet in de praktijk altijd wat dit soort organisaties voorstelt en wil, en ook al komt men als gedupeerde burger met stapels getuigenverklaringen en honderden ijzersterke argumenten die het tegendeel aantonen van de absurde onzin die dit soort organisaties op grond van louter vage vermoedens, laster, roddel en achterklap en allerlei, mis interpretaties over jou. In, hun, krankzinnige rapporten opschrijft, de rechterlijke macht, even corrupt en misdadig als dit soort organisaties, leest dit maar nauwelijks en gaat er niet inhoudelijk op in. Ze kunnen straffeloos iedere misdaad plegen die ze willen zoals de bovengenoemde intimidatie, valsheid in geschriften, leugens, bedrog, oplichting, mijnheid, laster, bedreigingen, manipulatie, en dergelijke, zonder er ooit voor ter verantwoording te worden geroepen. Als je als burger namelijk klachten indient over hun misdaden, kan je terecht bij een klachtencommissie, die niets tegen deze criminelen kan beginnen zodat ze rustig door kunnen gaan met hun wanpraktijken om zich ongelimiteerd met het privéleven van burgers te bemoeien, onterecht kinderen uit huis te plaatsen en voor hun leven te beschadigen, en onschuldige burgers het leven zuur te maken. Dat geldt niet alleen maar voor de jeugdbeschermingsorganisaties, maar voor de gehele elite van machthebbers, inclusief de rechterlijke macht, de politie. En andere overheidsinstellingen, zodat er honderdduizenden burgers ernstig worden gedupeerd en honderden mensen per jaar zelfmoord plegen omdat zij door de criminele praktijken van deze elite alles zijn kwijtgeraakt. Nooit gelijk zullen krijgen van dit soort organisaties. Ze zullen altijd juridische trucs weten te vinden om deze burgers af te schepen, ten slotte totaal failliet zullen gaan, alles zullen kwijtrakken en veel, al uit wanhoop, worden gedreven tot zelfmoord.